Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 16 Nederlanders zijn veilig de grens tussen de Gazastrook en Egypte overgestoken. Er zitten nog meer Nederlanders vast in het gebied... en er wordt geprobeerd ze daar weg te krijgen, vertelt demissionair minister Bruins Slot. Als buitenlandse zaken zetten we in ieder geval alles op alles dat ze op de lijst terechtkomen. Het gaat in totaal om een groep van 8000 buitenlanders die nog over de grens heen moeten. Het zijn een aantal honderd mensen per dag. Dus het is, ik wil ook wel een verwachtingenmanagement doen uh, om... Uh, uh, ja, het is echt, we kunnen de druk uitoefenen. We hebben geen invloed erop wanneer mensen weer uh, nieuwe Nederlanders weer over de grens heen kunnen. Volgens het ministerie zitten er in totaal nog 11 Nederlanders vast in Gaza. Weer slecht nieuws voor medewerkers van de autofabriek Netcar in Born. Daar verdwijnen begin volgend jaar nog eens 2000 banen. Afgelopen zomer werd al bekend dat duizend uitzendkrachten en 500 mensen in dienst weg moeten, omdat een belangrijk contract voor de autofabriek is afgelopen. Voor een explosie in Groningen zijn drie jongeren uit Tilburg opgepakt. Dik een maandje geleden was er een ontploffing... bij een schoonheidssalon in de binnenstad daar. En ook deze man hoorde het. We zaten gewoon thuis en toen ineens twee hele harde klappen... Dan um, de eerste ren je al naar beneden... en dan denk je, oh, uh, even kijken wat er aan de hand is. Maar uh, toen een tweede, heel snel daarna, echt, nou... Bij de explosie raakte niemand gewond. In totaal zijn er nu vier verdachten. Vorige maand werd al een jongen van 17 uit Tilburg opgepakt. Ja, en kan de gifbeker nog verder leeg in Amsterdam. Rond deze tijd mag Ajax opnieuw proberen om weer eens te winnen. Thuis tegen Volendam. Maar de Volendammers die hebben er alle vertrouwen in dat ze gaan winnen. Van de nummer 18 in de Eredivisie. Ik merk wel dat de Ajax-fans wat rustiger zijn dan normaal. Dus uh, die zijn wat minder mondig. Ik denk dat volgendom met 2-1 gaat winnen. Er zit een goede motivatie in, dus ik denk zomaar wel dat de jongens iets minder zenuwachtig zijn dan Ajax, laat ik het zo zeggen. De wedstrijd zou eigenlijk al in september worden gespeeld, maar werd toen verplaatst omdat Ajax de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord nog moest uitspelen. Vanavond is de eerste wedstrijd van Ajax ook met John van het Schip als trainer. Dan nog het weer, vanavond gaat de storm liggen, maar we houden ook morgen nog een guur herfstweertje met zware regen in het westen en later ook in het oosten. Dan een graad of 10. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Bij deze werd ik min of meer, meer uh, op, wat zeg ik, opmerkzaam gemaakt door Conjo Vergeer. Presentator van een lijstje bij IndieXL. Ik zeg lijst. Eigenlijk zeg ik gewoon lijst. Top 40 uh, met, volgens mij is het uh, de free chart uh, top 40 die hij elke zondag uit uh, zendt. Maar hij doet ook nog een, een rubriekje op zijn eigen Facebook pagina met uh, de Daily Dutchie. Nou weet ik niet of hij dat in dit kader heeft uh, verteld. Maar uh, dit werd hem aangeraakt door iemand. En uh, dat zag ik bij hem uh, staan. En ik uh, dacht verroest. Vind ik best wel eigenlijk grappig. Dit, deze band uh, werd door iemand uh, bij hem op het prikbord gezet op Facebook. No Marshall Plan, uh, zo heet de band. Ze komen uit Utrecht en het is best wel heel erg uh, leuk en tof klinken. NAMP heet het laatste verschenen nummer... en dat bracht uh, ons toe in het tweede gedeelte van deze auteur in en, en het leuke is, uh, ik doe hem uh, niet helemaal alleen... want uh, er is ook nog uh, iemand aangeschoven. Die is nu druk bezig om voorbereidingen te treffen voor volgende week. Ja, zit in één keer heel verbaasd te kijken van... Uh, ja, ja... Uh, want ja, het was zo'n stormachtig uh, verhaal dat het Verbond maar besloot om het uh, dan toch maar niet ja, te doen. Ja, dat is wel altijd een beetje jammer hè? Ja. Ja, dat vind ik jammer. Ja, maar goed, uh, er zijn toch geen stormvaste auto's uh, ik, die dat uh, spul hadden kunnen vervoeren. Ja, wij zijn, een wij zijn het al gewend. Windkracht 9. maar ik denk... Uh, de inlanders zijn dat wel... Uh, die zijn dat wat, wat minder hard. Nou, hebben. het is er vergeven, maar... Uh, <laughs> hebben we al een andere datum gepland? Ja, daar ben ik bij bezig in ieder geval. Dus uh, ze laten nu een datumprikker... rondgaan, hè, om ze te kijken of we in januari... kunnen, kunnen komen. wel <laughs> ja, oh, wat mooi. Ja. Ja, het gevolg is dus dat dat, dat dus weer... Uh, want ja, dan moeten al die agendas weer getrokken worden. Je kent het wel, hè? Ja. Dus, ja, viermans band geloof ik, dat het vanavond eventjes zou moeten komen, maar uh, helaas. Helaas. Nou uh, Anders ja. hadden we net zo'n uh, zo uh, zo sfeer gehad als vorige week met uh, nou, Blanco en Mich. Dit was drukker. Dit waren uh, vier, vijf man. Ja, ja, en dan nog uh, eens, wij met z'n drieën, bas, tweede, gitaar, drums en saxofoon heb je? Ja, zoiets was het. Ik zijn... baal er enorm van dat ze er dus niet zijn. Ja, ja dat begrijp ik. Maar uh, helaas, we kunnen niet. Uh, <laughs> geef, geef die Storm Kieran maar uh, de schuld in dit, uh, dit hele helft. Had hij van hem gezegd dat hij even een rondje om moest lopen. Ja, ja dat zat er natuurlijk ook niet in. Goed, uh, dat was even de bijdrage van Marcus van maar Die is uh, nu weer driftig bezig om dat uh, bij de volgende uh, uh, videoregistratie allemaal wat beter te regelen natuurlijk. Maar goed, uh, we gaan straks in dit uur wel praten met Esme Gawler Die kennen wij nog uit de Rob Agda cyclus En is het dan niet bij Lisa en de Lumberjacks? Tegenwoordig heet zij Lea Rijn. Dan is het wel bij... Um, Noir En die band is zeer actueel. Dus, maar daar gaan we het dus straks over hebben. Dit is Punt Judith. En de toegift, uh, die hebben ook een nieuwe single uitgebracht vorige week. Is die uitgekomen. Alles wacht! Als een windvlaag In een onbewogen lege lucht. Steller dan verwacht Dwars door De zon verdrijft de nacht Door straten uit de us Zieruit ik ontwaak, en de horizon ontbreekt niks meer zeker. Are we just killing time Or are we losing our mind The sky is the sea And the cosmos is me Rise above the power of love I still love you to the oh, core oh. Let's get it on and look well, oh, oh. for more Love, power of love Rise above, power of love Some smoke, a little spark We are the light in the dark Driving black holes to the sun No time to hide, no place to run I still love you to the core. Power of love, tropical night, Pacific beach That's where the angels reach We're too close to heaven Let it roll, 24-7 I still love you too Behalve van Tobias Bader. Jazeker. Ook die heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht. En dan moet je altijd weer opletten. Want er zijn ook mensen die het gewoon stiekem doen. Nieuwe singles uitbrengen. En hij is er dus een van. Uh, ja, we maken het dan alleen wereldkundig op uh, de socials. Uh, en platformers zoals wij, die komen dan op een gegeven moment pas later achter... dat uh, dan een uh, ja, nieuwe single-inemend is uitgekomen. Maar goed, het uh, is altijd leuk uh, als je daar dan toch nog even de tijd en de moeite voor uh, neemt. Want Tobias is tenslotte hier drie keer geweest. Dus, uh, dus hij hoort uh, wel een beetje uh, bij het interieur. Daarvoor hoorde je Punt Judith samen met uh, de toegrift en Alles Wacht... We gaan uh, zo over een uh, minuut of tien proberen te praten... met uh, de dame die achter Panda Noir uh, de, de boventoon voert. En dat is Esme Kamelen, maar zover is het nog niet. Dit uh, werd eerder dit jaar uitgebracht in mei. Ik vond het uh, een ware uh, leuke avond destijds in de Melkweg... toen zij dat uh, presenteerde. Haar album Iggy en the Danger of Freedom van Demira. Pyrnowy. Ik ben niet koud, en ik niet in mijn pers. Ze denken aan vroeger, de huilen van moeder. Heb ik vermoeden? Maar wacht, laten we eerlijk zijn. Die nacht, dat konden miljoenen zijn. Maar het is goed om te weten wat leegte is. Ik ben getrouwd met de dag, en dat is wat leven Rust, Laat me met rust. Ja, rust. Laat me met rust. Ja, rust. Laat me met rust. Ja, rust. Laat me met rust. Ja, zo worden we niet verkocht. Water, water, purple. Purple. Yeah, purple. Het leuke van de, dit soort uitzending is uh, dat je dan ook. Uh, gewoon lekker nieuw materiaal kan laten horen. Want ook dit komt morgen uit. En uh, ook dit is ons gegund om vanavond al te laten horen. Hoge verwachtingen heet uh, de band met rust. Ja, hoge verwachtingen. Nou, die hadden wij vanavond ook wel eerlijk gezegd hier in deze studio. Maar helaas dagen de, uh, dachten de weergoden daar ietsje anders over. De Danger of Freedom van... Uh, de Mira hoorde je daarvoor. Van het album Iggy. We gaan uh, in de loop van dit fijne nummer... Uh, eens eventjes met Essek kabeler contact zoeken. Want die gaan we zo direct horen in de uitzending. Dit is aan de Waar met You Want To. Vandaan waar met uh, You Want To. Um, die single die werd uh, een paar weken geleden ook al gedraaid bij Vriend en collega Willem de Waard... bij Radio Kapelle in het uh, programma Smartfish elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. Wie zat daar ook in in die uitzending? Esme Gamela en die hebben we ook aan de telefoon. Goedenavond Esme. Hey ja. Yeah. Ja, want uh, ik weet dat jij een paar, uh, paar weken terug zat je bij collega Willem in uh, de uitzending. Ja, dat was heel gezellig. Ja, <laughs> ja dat, uh, wij hebben ook een aanleiding, want uh, er komt een nieuwe single aan, als het goed is. Dat is klopt. Ja, maar voordat we het over die single uh, gaan hebben, eerst over jullie. Want uh, ja, het, uh, ik heb wel een beetje het idee dat uh, Panda Noir een beetje de weg aardig aan het uh, vinden is in het uh, Nederlandse muziekcircuit. Zeker uh, naar jullie uh, verhaal om mee te mogen doen in de popronde. Ja, dat gaat goed, Ja? Ja. ja. Um, yes. Nou, en had ik net uh, bijvoorbeeld Bon en Nikki, uh, die ook uh, meegedaan had aan uh, de Robbe Akda-woord. Jou ook niet helemaal onbekend, want ook jullie hebben daar nooit nou aan uh, meegedaan. Um, maar die zegt, van je komt op plekken in, uh, met die popronde uh, waar je, waarvan je denkt, jee, dat we hier kunnen spelen. Hebben jullie dat ook al meegemaakt uh, in, uh, in deze popronde, of niet? Dat, uh, ja, we zijn sowieso hartstikke blij dat we ook wel kunnen spelen. En ja, want je staat natuurlijk op plekken die... Uh, je staat in cafés, maar je staat ook in vette platen, za zaken, we hebben ook in een groot stadhuis gespeeld. En, ja, je staat wel echt een, op hele toffe plekken, ja. Ja, ook al in zalen geweest, of dat dan weer niet? Nee, dat was niet. Dat is nou weer een beetje jammer, maar goed. Uh, <laughs> <laughs> maar goed, je, wat nog niet geweest is, kan natuurlijk nog gebeuren. Maar uh, de popronde op zich is natuurlijk wel een belevenis, ook voor jullie denk ik. Ja, het is een hele belevenis, ja. ja. ja. Uh, wat uh, wat uh, is er dan iets wat je, waarvan je zegt, nou, dat, uh, wat, wat, wat is er zo bijzonder aan, aan die popronde? Nou, je komt gewoon echt op heel veel toffe plekken en je speelt, met, nou wij spelen nu 18 keer. Hmm. En uh, het is gewoon heel leuk dat je heel Nederland ziet uh, die popronde, ja, alle acts zijn super tof. Dus je krijgt ook echt een band met de ex met wie je speelt op een avond. en uh, er staat gewoon altijd voor de zaal. En dat is super. Ja. Um, even over, over uh, jullie dan. Hè? Want, want uh, jullie zijn ook uh, weer, weer behoorlijk uh, bezig. Uh, het, de laatste EP die dateert alweer van anderhalf jaar geleden, geloof ik, toch? Nee, afgelopen januari. Afgelopen januari, jeez. ja dan, dan, dan, Maar goed, hoe waren de reacties uh, op die EP geweest? Ja, dat was super tof. We waren net, uh, we waren net uit de Amsterdamse spotreis gekomen. Dus we hadden. We stonden in de finale en toen daarna hebben we best dat daarop hebben we de onze EP uitgebracht. Mm -hmm. En uh, daar hebben we een, een kleine tour gedaan en we zijn met, uh, we mochten de uh, sport zijn van Orange Skyline. dat is ook super tof. Mm -hmm. En eh, uh, ja, en toen dus, uh, dat is eh uitgepost waar we ja uh, ja, natuurlijk. Ja, ik had dat eigenlijk kunnen weten. Want uh, als je de popronde doet... dan moet je iets met het meest uh, recent materiaal hebben. En dat uh, was natuurlijk die EP. Yeah. Ja. ja. Zie je? Daar ga ik even niet goed uh, op zitten letten. Oh, yeah. ja, maar merk je er ook wel iets van? Hè? Met, uh, met bijvoorbeeld uh, de muziek die jullie spelen. En dat ze dan toch jullie wat meer herkennen... Uh, met, met wat jullie brengen? Zeker. Ja, we, ja, heel erg. dus We hebben zelfs shows gehad dat er... ...dat er uh, allemaal uh, jongens en meiden aan staan die gewoon liedjes kunnen meezingen. Dat is echt zo bizar. Mm. <laughs> ja, dus uh, nee, er komen ook echt mensen ook terug voor ons. En dat is ook heel raar. Ja. ja heel, heel vet. Ja, nou weet ik dat jij uh, hier in het, uh, hier de, de conservatorium in Haalem hebt uh, gedaan. Samen met uh, Bono, onder meer. Ja. Um, ja, dat was natuurlijk een, een paar weken terug, toen jullie hier in Haarlem uh, speelden. Natuurlijk ook wel weer een beetje uh, leuk dat, uh, dat je een beetje in die stad terechtkomt waar jullie uh, de opleiding hebben gedaan. Ja, dat was heel leuk. En was ook nog leuker, want Max die woont in Haarlem. Hmm. Dus die, uh, die was ook helemaal blij. Ja, er waren echt wel een, uh, er waren een hoop vrienden die we kennen. Maar er waren ook heel veel mensen die we niet kennen. Dus dat was uh, allemaal ja. weer heel veel ja, want uh, geografisch gezien uh, komen jullie ook uh, verspreid uh, <laughs> uit verschillende windstreken, heb ik het idee. Ja, ja we komen uit. Uh, Max komt uit Haarlem. Ja. Uh, en uh, we begonnen op een kastige. en ik woon in Amsterdam. En één uh, uh, iemand in ik Zie ik. Dus uh, de signatuur is, uh, is Noord-Holland. Ga ik er toch eens een keer even met uh, Rogier hierover praten, want, uh, <laughs> want uh, ja, dat zijn weer van die, van die dingen. Ja, wie is Rogier? Dat is uh, Rogier van Nierhoff, hij is uh, de hoofdredacteur bij uh, 3 voor 12 Leiden. Dus, uh, maar uh, ja. helemaal verbazendwekkend verbaasend is dat natuurlijk ook niet, want dat heeft met jouw verleden weer uh, te maken, toch? Ja, want Max, Eli en ik komen alles, uh, alle drie uit de buurtverleiding. Zie je. kijk, dus helemaal vreemd is dat dan ook weer niet. Maar uh, merk je dan bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld als jullie hier weer in Leiden sp zouden spelen, in die omgeving. Merk je dan toch ook weer dat er daar ook oude bekenden van vroeger uh, rondlopen die uh, heel nieuwsgierig zijn met wat jullie nu doen? Ja, dat was een van onze eerste shows was Sportrommel Leiden. Hmm. En toen, uh, toen waren er echt mega veel mensen die we allemaal kenden. Ja, ja dat is heel leuk, ja. Ja, de single die morgen uitkomt, is dat weer de opmaat naar meer werk? Ja, ja. Ja, we hebben, nou, we hebben nog niet de EP af, maar we, ja, we zijn dus wel echt bezig met onze, EP, onze tweede EP nu. Ja, ja. Hoeveel komen er daarop te staan? Bij de, bij de vorige waren het er geloof ik vijf of zes zelfs. Zeven zelf Bij de we waren het er zeven, ja. Ja, zeven. Ja, en uh, ja, nu gaan we vier of vijf doen. Oké, okay, dus het wordt ietsje, ietsje minder in, uh, in dat opzicht. Um, gaan ga jullie uh, ook net als Bon en Nikki af en toe uh, wat uh, singles nog weggeven? Of uh, hou je het uh, lekker bij deze single en dan moet de rest maar even lekker wachten totdat de hele EP komt? Nee, we gaan er eentje. Sowieso uh, komt er morgen natuurlijk nog uit. Ja. En uh, ik denk dat we er, er sowieso nog eentje gaan doen en misschien nog twee. Oké, okay, dus, dus, dus, dus er komt nog wel wat, uh, wat uh, voorbij. Clips, ja. maken jullie die ook nog of niet? Nou, we moeten nog onze eerste videoclip maken. Ja? Ja, <laughs> ja uh, die willen we wel heel graag maken, maar dat uh, zijn nog niet aan het komen eigenlijk. Ja, want uh, ik, ik zou... Uh, Lorem Ipsum heeft uh, ooit nog eens een keer van hun toch uh, ja, tochtje naar, naar, uh, naar Londen. Tijdens uh, hebben ze er een uh, soort ment van werkbezoek. En daar hebben ze een videoclip. Dus dat zou je met die popronde ook kunnen doen, denk ik. Oh, heel tof. Nou, ik ga nog even bekijken. Ja, oh. <laughs> dus ik, ik gooi maar even een voorstelletje op uh, in okay. dat opzicht. <laughs> um, nou ja, goed. Even over, over jullie. Waar zijn jullie uh, te vinden op het wereldwijde web... Ja, we zijn uh, ons Instagram is heel actief en uh, Spotify is ook natuurlijk heel actief. En uh, ja, tegenwoordig, ook wat TikTok-films is, dus daar kan je ons ook vinden. Ja. Gewoon als Panda Noir. Ja, uh, met, uh, met de aantekening dat er ook af en toe een Xje ergens wordt uh, gebruikt. Pandax Noir, yes. toch? Yes. Ja. Ja. Ja. ja. Om het even wat makkelijker uh, te vinden. Goed, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Panda Noir met een uh, nieuwe single die morgen uitkomt. Hier is Oké. Okay. Het is uh, laten horen, hij is afgelopen week dan ook echt uitgekomen. Black Operator en hun uh, nieuwe single, dat nummer, dat heet Witchy Song. Um, daarvoor hoorde je trouwens uh, de nieuwe single van Panda maar met Oké. Okay. Overigens is ook deze band uit Amsterdam. En ze hebben op bevrijdingspop Haalem zelfs uh, nog gestaan, een paar jaar uh, terug. En ze hebben ook uh, nog eens meegedaan aan de Rob Angdaalwoord. Maar dan praten we toch ook alweer voor de pandemie... En ik hoor het PP-Visie nog zeggen op een gegeven moment... Pom, pom, pom, pom, pom, pom. sweet. The boys take turns, and tying in some sort of gay, yeah, yeah. She's is cooler than me. Wants to be sure I know my place. Shows the way she wants to. My head is her hiding space. Oh my. Calling me all types of names, I promise you I would accept her. Utrecht en ze heette Rijk met een R-E en dan een Y-C-K en de single heet Buitenaard hoorde je Pom met Bittersweet en dit is Flora en dat nummer dat heet If I Want It To alone. Look at what you've done Too scared to leave my home. What is it you want from me? You tell me you will pray for me. Don't care about the car. I've been on it since my 20s. stop won't stop running out lose can't let it catch up i've gotta back up get on plan my next move Uh, het komt van het album Lunar. En daarvoor hoorde je er, trouwens Flora met If I Want To. Uh, if I Wanted To, dat moet ik zeggen. Um, in, in folk metal is toch een beetje behoorlijk in in dat opzicht. Want uh, Nightwish en Within Temptation hebben dat ook gedaan. En dit is voor de afsluiting van het nieuws van 8 uur... Red Herring van Alaska.